Op de Atlantische kust van de vroegere Sahara is de speurtocht naar de baby Floris opnieuw op doodspoor geraakt. Het kind blijkt niet bij het toepvolk. Aileen maakt de zaak nog ingewikkelder door het kind Yazoo, de oude oppertoep, in bescherming te nemen tegen de wraak van haar vroegere onderdanen. Hoewel David Yazoo een ondraaglijke klier vindt, houdt hij zijn hoofd bij de zaak waarom het in wezen gaat. Het vinden van de baby. Hij organiseert een korte tocht naar de rand van de zoutkloof, de plaats waar het uit de destillatieketels gebikte zout wordt opgeslagen. Hoe gaat het verder? Er is een pad tussen de blok, smal in het begin, maar het wordt wijder. En na een kilometer of drie sta je ineens op een soort binnenplaatsje, lijkt het. En daar staat een bord. Yukio voert intussen telefoongesprekken met de aardse politie... en zijn collega natuurkundige Footman op Ganymedes. Hij is nauwelijks klaar of hij wordt de aanhangers van het zwarte plateau... Overvallen en ontvoerd. Zo, zo rennen weg, Corollao! De auto zit er goed in, hoor! Nee, naar onze vloed, Corrizara. Wat hebben jullie van plan? Wij kunnen onze missie als geslaagd beschouwen. Hou We hebben aan de opdracht van het zwarte katoen voldaan. U bent onze gevangene. Intussen zijn David, Eileen en Yasu in de zoutkloof doorgedrongen. Daar worden de kinderen geconfronteerd met iets wat ze nog nooit eerder hebben gezien. Zo waar haar is nog gekwit. En hij heeft een gezicht als een verdord propje. Jullie hoeven niet bang te zijn. Het is een oude man. De eerste oude man die ik noem. die ik in 150 jaar zie. Maar, maar oude mensen, die bestaan toch niet meer? Hè? Oude mensen zijn toch afgeschaft? Nou, iedereen wordt jong. Afgeschaft? Hij heeft een enge stem. Afgeschaft, zegt hij. Nou, het is niet nodig om oud te worden. Ik laat me niet afschaffen, of hou dat gewoon. Oh, afgeschaft. Vandaar, ja, snap je? Zet me in mijn gezicht dat ik afgeschaft ben. Dat is toch niet mooi? Het is vies en eng. Ja, het is lelijk. Als een verdroogde vis op het strand. En je stikt ook zo. Afgeschaft en lelijk. Ja, jongens, veel mooier vind ik. Niet iedereen is mooi. Ik vind best mensen lelijk. Mijn moeder, die zag er ook niet leuk uit toen ze verjongd was. Grappige zakjes onder de ogen waren weg. Maar toch vind ik lelijke mensen mooier dan jij, dan u. Zoals u nu geworden bent met uw ouderwetse oudheid. Afgeschaft en lelijk. Ja, ja, zo leren jullie. Niemand heeft ze dat geleerd. Zij ze zeggen het. zeiden ze het niet. Maar dat was ze niet aangeleerd. Afgeschaft en lelijk, zeiden ze. Dat zijn alleen die snappen. Afgeschaft en lelijk. Ja, kom, u doet alsof hun opvoeders je niets anders hebben. en je stinkt. U doet alsof die kinderen opzettelijk tegen oude mensen zijn opgehit. Afgeschaft en lelijk en vies. Als het Terwijl vies een de kinderen volkomen onvoorbereid tegenover de ouderdom staan. Ze uiten hun mening nou ze iets meemaken wat ze totaal niet kennen. En nu uh, kunt dat goed? Goed. Goed. Ouderdom is zoiets zonderlings in het tijdperk van de ring. Is dat vooruitgang? Ja, ik vind het zelf moeilijk om gewoon tegen u te praten. Da, afgeschaft en leeg. Ik men. moet helemaal overschakelen. Rotte vis op het strand. Zo lang, zo ontzettend lang geleden dat ik oude mensen dagelijks om me heen zag. U hebt dat nog uit eigen ervaring meegemaakt, hè? Ja. Ik niet. <laughs> ik was nieuwsgierig. En bevalt het? Afgeschaft en lelijk. Ja, ja. En vies. Als een vis op het strand. Als u geen oude mensen meegemaakt hebt. Maar u wel, hè? Ja, ik ben in 1990 geboren. Ik ben 197 jaar. Bent u 50 jaar ouder dan ik? Zo. U zou mijn ja. kleindochter kunnen zijn. Ja, zo werkt het. Dat is nou een van het mechanisme van de verjonging. Als u er niet mee was gestopt had u er niet op kunstmatige wijze ouder uitgezien dan ik? Kunstmatig? Ik? Is er iets kunstmatigers dan het doormalen van de ene verjonging in de andere? Is er iets verlossenders? U wil nog doorgaan? doorgaan. Ja. Ze willen allemaal doorgaan, iedereen. Doorgaan, opnieuw beginnen, opnieuw proberen. Oh, al die ambities die er de vorige keer niet uitkwamen. Wie weet, knopt en deed ze maar. Oh, oh, oh. Maar ik, die vijftig jaar jonger ben... Uw kleinzoon die eruit ziet als uw grootvader... Je bent oh. mijn kleinzoon niet. Als ik mijn kinderen iets meegeef... is het het genot om te leven. En de kracht waarmee ze genoeg in het leven scheppen... geven zij weer door. Illusies deel je uit. Je vertelt ze door te gaan, altijd maar vol te houden. En waarom? Illusies. Illusies. Want je kunt niet aan jezelf wel snappen. Wat een onzin, ik kun je best... Toen Batombo geen Batombo op je wilde zijn, omdat hij altijd maar beroemd bleef. Toen heeft hij zich laten verbouwen en is hij helemaal opnieuw begonnen. 88 en 14 naar de rechtertent. 76 houden plein op ons lot. 19 en 41 zoek de achtergelaten wagens. Hé, hey, jullie, pak ruimtesloep 5 en vlieg laag over de vluchtelingen. Het is waanzin, waanzin! Jullie kunnen nooit tegen de totale macht van het Verenigd Zonnestelsel op. U vergist u, Kurisawa Yukio. De vijand is niet eens gezin. Wat betekent dat ongespecificeerd, onhelderige raaskal eigenlijk? Vijand? Wat vijand? Welke macht definiëren jullie als vijand? Ik bedoel. de aanmatigende federatie der twintig koppels op Mars, ah. maar ook de gezapige neo-socialistische regeringen van de andere werelden. In het voetspoor van Batombo laten ze de mensheid in een richtingsloze decadentie verslappen. Het zwarte plateau zal het inhoudsloze leven een nieuw doel geven. Dus toch, imperie. Ik bedoel, ik heb met hem gediscussieerd. En die waanzin van jou is een bijna letterlijke herhaling van zijn woorden. Het is mij niet toegestaan u de naam van onze leider te noemen. Het is niet nodig wacht tot hij u laat roepen. Er zijn andere manieren om mij te spreken te krijgen. Dit is onze methode. Ja, het weer invoeren van het misdadig geweld dat de mensheid eindelijk had uitgebannen. Wij zullen de versufte mensheid dwingen tot een nieuwe stoot voorwaarts. Dus beginnen jullie met een trap onder de gordel. Als een misdadigersbende die zich aan ordinaire ontvoeringen schuldig maakt om aan geld te komen. Geld en bezit. Wat als factor alleen op een economisch en sociaal achtergebleven planeet als Mars nog telt. Jullie met jullie geweld zijn het wanproduct van een achterlijke samenleving. Trap niet op ons ideaal, Kouwisama. De biele aan de macht. Ik waarschuw je. stomkoppen, de houtdegens bouwen zich weer eens uit doodsbeenderen en dictatorstroom. Ah, wat doet u nou? Hoe kunt u verantwoorden dat u bent tegenslagen? Veertien, nootje op de voorgeschreven wijze. Veertien, oh, agent inlichting dienst derde graad... voor de zaak van het Zwarte Plateau... tijdelijk subaltern of is hier toegevoegd... aan missie 99 present. Rapport. Oh. Bevolking, oh. hoofdkamp, toekvolk... volledig op de vlucht gedreven. Tenten en achtergebleven voertuigen doorzocht. Geen spoor van Cleaver, Irene en Kurisawa David. Zet Kurisawa Yukio-natuurkundige weer op zijn stoel? Elke ja, dat kon, hè? Zeg op, Waar zijn ze? Het spijt me, ik formuleerde niet goed. Ik bedoel, ik beledigde de stomkoppen onnodig. Want al zijn alle houdegens stomkoppen, lang niet alle stomkoppen zijn houdegens. Daar zijn de meesten nog net te slim voor. Uh, uh, uh. Ik, uh, kolonel, moet ik hem weer over zetten? Op de mannen bij elkaar. Uh, uh, vraag van de manschappen, kolonel. Ja. Wat gebeurt er met de buit? We nemen niets mee. Te zwaar en te lastig. Steek die rommel hier in brand. In brand? Ja, zit de fik in. waanzin. Waanzin. Niet. Waarom hebt u zich hier teruggetrokken in een kloof volgestapeld met zoutblokken? U hokt in een zouthol, u sluit door zoutspleten en als u uw hoofd er al eens een keer bovenuit steekt, ziet, ziet u niets anders dan zout, zout, zout, zout om u heen. Oh, waarom zo ver van iedereen weg? Afgeschaft en leeg. Ja, ja. En vies als een vis op het slang. Ik heb u toch. Laat we uitspreken, het is mijn uitleg ook. Ik maak mezelf niet fijn dat de kinderen de enige zijn die zo reageren. Waar ik me ook vertoon, wat ik als een waar ik gezin daar pas ik voor. Ik heb geen zin om me aan te laten gapen zoals die andere lui doen die zich oud laten worden als publiekstrekker te zijn dan meer? Op haar. Oh ja, stel je eigenlijk Charlatans die een paar jaar de profeet uithangen en zich altijd op het laatste moment laten overtuigen van de betekenis die ze voor de mensheid hebben om zich op het nippertje toch weer te verjongen. Mieze poseurs. ze hadden ze anders nooit te laten om een vergissing in te zien. Nee. Dat komt er nog bij. Niemand zal geloven dat ik het goed meen. Als ik het oud worden daar in de buitenwereld volhoud, twijfelen ze alleen maar aan mijn verstand. Dan verklaren ze me ontoerekeningsfabraat en op het laatste moment behandelen ze me onder dwang. Of op z'n minst stoppen ze me in de diepvries. Dat is een vis, dat zei ik toch al? Ja, zo, zo noemen ze de vries slaap voor ongeneeslijk zieken. Oh. Nooit vergoord. Ja, dat is heel gewoon. Als iemand een ziekte heeft die de dokters niet kunnen genezen... zo'n uh, Martiaanse woestijnkoorts of uh, Zwarte Mazel of van Pluto... ...weet je wel, waar je zo van gaat stinken... En, ...en die gaat dan bijna dood, dan, uh, dan bevriezen ze hem... ...tot ze die bacteriën of, of ja. dat virus toch wel kunnen bestrijden. Die... Maar jou luistert niet, slappen. Nou, ja, als je stonden blijft, moet je het zelf maar weten. Engeltjes. En u wil het allemaal nog eens overdoen? En nog eens? Dat is mijn keus, mijn eigen keus. En uit het feit dat u zich uit de wereld terugtrekt... maak ik op hoe bang u bent dat andere mensen u van het verkeerde van uw keuze zullen overtuigen. Kiezen, vrije keuze, weer een illusie. Hmm. Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid heeft er zoiets bestaan. Kiezen mag je alleen uit de dingen die men normaal vindt. Maar kijk uit als je van het algemeen geaccepteerd dat afwijs... Dat is niet waar... Mensen hebben de vrijheid om op de meest vreemde manieren te leven. Ja, nou, wij komen net van het toepvolk vandaan. En dat deed iedereen drie maanden lang wat die stomme kindje zei. Ja. En jij net zo goed. Ja, ja dat, dat valt ja. allemaal toch binnen het gehoorloofd. Je mag op alle manieren samenwonen. Samen leven, samen werken. De ene schandaligheid naar de andere idioterie verzinnen. Alleen omdat de mensen toch eens moeten proberen. Het hoort bij de hele kervis. Maar tegen de geest... De dwang van deze door het ringprincipe bereikte tijd in op een natuurlijke wijze oud worden en kalm sterven. Nee, ik hoef ook niet. Ik kan dit de warmte van het leven. Ik gun het u. Vijftig jaar jonger dan u, ben ik die aanbieding voorbij. Alleen in die bewoond wereld van jullie wordt het mij onmogelijk gemaakt daaruit de consequenties te trekken. De voortdurende levensverlenging heeft ons geleerd hoe betrekkelijk consequenties zijn. Of ze zijn het gevolg van een van een wanhoopsmoment oh, nee. Of van principes die alleen in een bepaalde tijd gelden? Met het verstrijken van de tijd veranderen de principes weer. Als de principes zich wijzigen, waar blijf je dan met die verouderde uiterste consequenties? En die worden belachelijk. Vindt u dat een vooruitgang? Alweer die vraag. Ik vertel u alleen wat er gebeurt zonder een oordeel te geven. Nee. Nee, ik oordeel wel. Laat dat dan mijn principe van het moment zijn. Ik vind het voortdurend doorgaande leven een, een vooruitgang en ik hou van de consequenties. Geen teken van leven, kolonel. Uitgestorven. Blij, Kurisawa Yukio. Verheug je niet te vlug. Dit is de tent waar ze een paar uur geleden nog waren. Ik zie het aan de bagage. Op, op bed liggen wat verdroogde blaadjes, kolonel. Doorzoek de tent. Ja. Ah. Kolonel, een draagbaar diepte televisieapparaat. 14, meld je alleen als je iets van belang hebt. Ja, ja, kolonel. Er ligt een briefje op. Oh nee, geef hier. Ja, kolonel. Hmm. Ja. <laughs> maar dan sta ik te zoeken. Ja, Interessant, Kurisawa. Zal ik het eens voorlezen? Het is tenslotte voor jou bestemd. Lieve Yukio. Ja, het staat er, lieve Yukio. Lieve Yukio, samen met de kinderen ben ik naar drie gehuchten aan de noordrand van de zoutkloof. Misschien vinden we iets, al was het maar een aanwijzing. David is erg enthousiast, zelf durf ik niets meer te hopen. Als je voor de middag klaar bent met je gesprekken, kom je ons dan tegemoet? Ik schat dat wij om ongeveer drie uur bij het laatste gehucht zijn. De route heb ik aangetekend op de kaart. Op de kaart. Liefs en wens me sterkte, jouw eigen Aileen. 14. Daar is die kaart. Ook op de diepte televisie, wel. Ja. Ja, dat is duidelijk. U ziet hoe makkelijk het is, Kurisawa Yukio. U hoeft niets te zeggen. Dit roerend kattebelletje is genoeg. Liefs en wens me sterkte. Jouw eigen tottermijn. Jammer dat ik de stem van je menneres niet kan nadoen, Kurizawa Yukio natuurkundige. Het moet heel bijzonder zijn, verzekent veertien me, wat er uit die waggelende vleesberg voor gaat. Grijp hem, pak hem. Hij de kolonel. Ik heb hem aan. Zullen we elkaar trappen, kolonel? Nee, veertien. Ik heb al gewonnen Je kreeg me zover. Mannen in de sloepen. Daarom af. Ja, konoel. Een ramp, afsluiten. Ja, heert ze op het toe. Ik ben mijn regering nog niet begonnen. Het feest was niet eens voorbij. Ja, het is ongelooflijk dat zo'n bende straffeloos kan opereren. Afsluiten, hoe is het met de mensen? Wat scheiden de gewonden? meer is vrouwen die onder de voet werden gelopen. En twee mannen met shock. Niets ernstigs. Het valt mee als je alleen op het getal van de slachtoffers en de aard van de verwondingen let. Bij het werk in dat zout worden wij met ernstige ongelukken geconfronteerd. Maar wij dienen verder te kijken. De. De. Er. Heer, zijn oppertoe. Dit, dit gebeurt me zelden. Ik weet niet meer wat ik zeggen wilde. En dan de schade. De helft van onze luchtvlotten geruineerd. Al het zoutmaterieel dat in revisie was vernietigd. Heb jij een overzicht hoe het er verder voor staat? Ah, ja, ja, ja. Van de 150 kleinere groepstenten konden we er 60 redden. 30 zijn beschadigd, maar te repareren. De rest is verloren, net als de zilveren tent. De plaats van de toepronde. en de purperen tent mijn residentie. Alle verbindingsapparatuur is vernietigd. Wij zullen de dichtbij zijn de kamp moeten vragen de politie te waarschuwen. Wil wil jij het overkoepelend bureau in Fidel Vrede erbij betrekken? Ja, ik begrijp uw tegenzin, heert ze de maar een calamiteit als deze mogen we niet voor de overkoepelende politie verzwijgen. Ze zullen van de gelegenheid gebruik maken om in onze gewoonte in te grijpen. Alle buitenstaanders zijn tegen ons zoutvolkige gekant. Die misdadigersbende heeft hier ergens in de buurt een ruimteschip. Hoezeer ik ook evenals u op onze onafhankelijkheid gesteld... alleen de overkoepelende politie bezit schepen die het kunnen onderscheppen, ja, jawel, jawel, tenzij, afsluiten, tenzij wij het vertrek hier al kunnen verhinderen. We zijn een groot volk. maar schuw alle onderkampen uit te kijken. Die sloepen vlogen laag. Het kan niet moeilijk zijn hun richting te bepalen. Dus daar kwamen jullie voor... Om een kind te vinden dat verdwenen is. Ja. Hier is het niet. Nee, dat zag ik al. En eerlijk, ik verwacht het ook niet hier. Toch voel ik me niet van ik, ik heb zelfs zo... meer hoop dan aan het begin van onze tocht. Zeg, oude meneer, die, die limonade van u die vind ik best erg lekker, hoor. Nou, no, no, no, dank je wel. Oh, blij dat ik iets had met jullie lusten. Ik drink het alleen omdat ik dorst heb van al het zout. Als eerste in de opperdoep kreeg ik veel betere dingen. Oh ja, je stomme stond, kind. Oh. Weet u, meneer, het gaat echt niet om die limonade, hoor. Ik, ik vond toen ineens zo onheerlijk om onaardig te zijn tegen Dus je vindt die limonade niet lekker? Nee, nee, de limonade vind ik ook goed. Ik drink zelf limonade. Het doet maar mijn kindertijd, denk ik. Als je jezelf oud laat worden, komt de herinnering aan je jeugd beter terug... dan wanneer je je telkens laat verjongen. Hoe weet u dat? Zo vaak bent u niet verjongd. Ik kan pas uit ervaring Ja, zo, doe je daar? Wat is dat? Wat, is het, beweeg. God, nee Oh, je wilt het op oh, een glas gooien? Wat Ik zag het wel. Oh, je, je hebt alles gemorst. Gooi oh. dat enge ding weg, Ja, Doe het zelf. Maar wat zijn dat dan voor beesten? Zoutkakkerlakken. Zoutkakker. Hm? Ze hebben zich aangepast. Ja, maar in het zout kan toch niks leven? Ja, ze hebben zich aangepast. Dat kunnen insecten. Oh. Het werd in de twintigste al opgemerkt. Toen had je vliegjes die hun eieren in het water van verlaten oliebronnen legden. Puur vergif. Maar ze geduidelijk Ja, maar Zo lang wordt de Sahara niet bevloeid, zo lang wordt hier geen zout opgestapeld. 150 jaar is genoeg. Zoutkakkerlakken zijn een plaag voor de omgeving. Snachts komen ze uit het zout en dan trekken ze op het voedsel in de gehuchten af. In het zuiden van de zoutplof, waar de grote chemische industrieën staan, worden de mensen s'nachts belegerd. Oh. Maar tegelijk met hun aanpassing aan het zout. Is op de een of andere manier een spijsvertering gedegenen weer. Hmm? Alleen suikers kunnen ze in één keer verteren. Alles andere wordt eerst vermalen en passeert dan maag en darmkanaal, waar het oppervlakkig wordt aangetast voor het wordt afgescheiden. Hmm? Een paar dagen blijft de voedselsmerrie op een verborgen plaats liggen, dan keert de zoutkakelak terug. Inmiddels hebben de rottingsbacterie het verteringsproces voor hem gedaan, zodat hij eindelijk zijn maal kan genieten. Oh, oh, oh, oh. Hoe weet u dat allemaal? In het zout. ik ik alle tijd te bekijken. Dus dan eten die beesten hun, hun eigen... Dat is of, en op. dat Ik, ik of, het is en Je laat het. Ik doe wat ik wil. Ja, als je het. ze met nekstoefje hebt, dan smeer ik ze stuk over je gezicht... en ik prop, prop je de smurring in je knek. Ja, Fit, nou, Fit. Ja, zo, dit wordt te gelijk. Ik heb van het stomme kind. Afgeschaft en lelijk, zeggen ze dan. Lelijk. En kijk daar eens. Kijk eens naar die gezichten. Kinderen zijn het nog. Maakt niet uit, de uitdrukking waarmee ze elkaar aanstaren verraadt alles. Nou ja. De mens is niet te veranderen. Rot is hij van binnen. Daarom willen ze allemaal jong blijven. Dan kan de buitenkant kan ze niet veranderen. Nee, maar nee maar ik, ik meen het niet echt, meneer. Ik, ik ben alleen bang voor die beest. Het is niet waar trouwens. De mens kan zichzelf wel veranderen. Op alle werelden waar de leer van Matombo is geaccepteerd, is het geweld uitgebannen. Oppervlaktewerk, uiterlijk vertoon. Kijk maar eens achter die politie. Wat weet u daarvan? U zit hier maar in het zout. En wat ik zie, wat ik ook hier zie, is misdadigheid. Vlakbij kan ik je al de verblijfplaats aanwijzen. Uitgaat in het zout. Van waaruit stropers buiten het seizoen op onderwaterjacht gaan. Nou ja, stropers. En gisteren, wat ik gisteren meemaakte. Oh, ruimteschip waaruit misdadigers kwamen. Kerels met wapens in hun hand. Ja, ja. En het was geen oefening van de politie. Oh nee. Ze hadden heel andere pakken met van die ronde platen over hun oren. Oorplaten, zei u. Ja. Zwarte oorplaten. Ja. ja. En hier, dat zijn ze. Wie? Aanhangers van het zwarte plateau. Ja. En wij dachten dat het was het waren. Ik ben hier weg. Ga terug naar het luchtvoertuig. Ja. We moeten Yukiya waarschuwen. Ja, Hé, nog even deze. Vrouw ja, doe, laat die beesten. Kom op. Luchtvlot Zuid-Zuidwest vooruit, kolonel. Zo te zien verlaten. Ah, verderop staan vier huizen. Attentie, attentie. Luchtvlot en vier huizen Zuid-Zuidwest. Neem positie in voor totale omsingeling. Landing 30 seconden na nu. Orde begrepen en ontvangen. Orde begrepen en ontvangen. Zelfs al zitten Cleaver Arlene en Kurisawa David niet in die huizen, dan zijn ze nog in de buurt. dit niet een zaak is waarin ik jullie kan bevelen. Er zijn uitzonderingen op de onbewerkte macht van een heersende oppertoe. Ik mag geen bevelen geven... ...en die hoeven dus ook niet te worden opgevolgd... ...die een bedreiging voor het leven vormen... ...of die verminking tot gevolg zouden kunnen hebben. Maar nu hebben wij iets meegemaakt... ...dat nooit tevoren in de geschiedenis van ons volk gebeurd is. Het vernietigen van onze voertuigen van ons gereedschap, van onze tenten... is niets vergeleken met een kloppartij... met een concurrerend zoutvolk. Ruzie om een gemist contract... gekift wie er nou precies het eerst bij een destillatieketel was. Onze kinderen en mijzelf, vrouwen en mannen... zijn lijfelijk bedreigd. Met geweld zijn we verjaagd uit een kamp... opgeslagen op een plaats... ...die ons rechtens toekomt. Ja. Precies, precies zo is het. En dan vraag ik jullie... ...let op, ik beveel niets... ...dan vraag ik... ...moeten wij dit zomaar met ons laten gebeuren? aan Laten ja. wij ja, de ons goed realiseren... Ja, ...dat dit, gaan... dit zijn onze eerste gevoelens. Ja. <h Recognen> Daarnaast is er de stem van de redelijkheid. En die wil ik niet voor jullie verbergen. Ja, de Mijn minister, de afsluiter van de oppertoop... ...en de opzichte van de toepronde... ...heeft mij aangeraden... ...de overkoepelende politie in te schakelen... ...voor deze bende met haar ruimteschip ontsnappen. Nee! Ha! Hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Het is hun Maar dat betekent... Ja. Ja, maar, dat cool. ...maar dat betekent... Dat betekent dat buitenstaanders die niets van onze gebruiken weten... zich onder ons zullen mengen. En misschien zullen proberen onze manier van leven te veranderen. Daarom, daarom vraag ik jullie... Het is een verzoek, ik beveel niet. Daarom vraag ik jullie... Zijn jullie bereid om met mij op te trekken... ...en het vertrek van deze banden te balletten! Ja, Liggen. Liggen en langzaam achteruit schuiven. Ze staan om ons luchtvot. Dat zei ze nou, wat ik jullie vertelde? Kijk, wapens in hun hand. ronde platen over hun ja, hoofd. Wat gaat u nou liggen? Oh, zo makkelijk gaat het niet met mijn oude botten. Langzonder, plat liggen, zo plat mogelijk. Het maakt voor jou niet zo veel uit, wel. Moet je eens kijken, we zijn te laat. Ze hebben mijn vader al. Toen komen we hier weg. We moeten de politie waarschuwen. En dan brengen ze dat kleine mevrouwtje oh, uit haar huis. Ja, natuurlijk. Welke kant we gegaan zijn, zet er ons hoe we moesten lopen. Oh, al hierheen. Achteruit. Zet dan naar achteren. Kom mee. Ik weet gewoon aan hun spleten die ze niet gauw zullen vinden. Kan ik er wel door? Oh, met een beetje persen. Ja. Het heeft geen zin. Ik wel, als ze snuffelspeurders hebben die onze lucht analyseren. Die werken niet in het zout. Nou, oh, goddamme. Hierin, hierin. Wacht hier. Verderop wordt het breder. Ik heb 75, in lopen. Jij, gauw, het, is, het is zo donker. Ja, ik zie ook niks. Geef mekaar een hand. Elie, jij dat? Hè? Nou, Kom met samen. Sssst. Twee die passeren. Sssst. Sssst. Maar er zijn er meer. 88 en 88. ze de zeespreek in de gaten. Hoe sticht bij elkaar? niks te zien. Allemaal te smal. Ze zijn weg. Ja, voor het moment. Oh, wat, wat moeten we doen? U, u kent het zout. We, we kruipen langzaam, verder. Wie voel ik hier? Ja. Hebben jullie elkaar vast? Oh, Eileen, wel. Wij. Jesus. Wat is een is er? Doe je dat? Stom, stom, stom. Ik heb het beest. Beest. Beest. Jij mijn hart. Mijn hart. Missie 99 aan basis. Missie 99 aan basis. Uw rapport graag. Missie 99, rapport 41. Ons hoofdschip bevindt zich nog steeds in de zoutkloof op de eerder gemelde positie. Doel 1, Kurisawa Yukio, natuurkundige, bevindt zich in onze macht. De doelen 2, Kliever Aline en 3, Kurisawa David, slaagden er in een uitgezonde patrouille te ontlopen. Zij verbergen zich ergens in het doolhof van spleten en gangen tussen de zoutblokken. Rapport genoteerd. Missie 99 vraagt nadere instructies. Hoe dat, kolonel? Leden van het Toepvolk zullen inmiddels de aardse politie over de ontvoering van Kurisawa Yukio hebben ingelicht. Binnen korte tijd kunnen politieschepen boven ons verschijnen om onze terugweg af te snijden. In verband hiermee vragen wij toestemming verdere achtervolging van beide secundaire doelen af te gelasten. Kolonel, hebben uw enige melding van het Toepvolk aan de overkoepelende aardse politie kunnen onderscheppen? Nee. Mm -hmm. Ook van onze bij de aardse politie gestationeerde agenten hebben wij geen waarschuwing ontvangen. In verband met de politieke situatie van het moment, en dat betreft de positie van de nieuwe Martiaanse Unie, zou het beter zijn als Kurisawa Yukio samen met Cleaver Eileen en zijn zoon naar ons overliepen. U vangt ze, wij zorgen voor de vrijwilligheid. wel ontvangen en begrepen. Wij maken ons klaar voor verdere actie. Je kunt er weer wat zien, tenminste. Is het veilig? Ze vliegen telkens over. Ja, deze spleet is smal. De blokken hangen aan één kant over. Ik heb zout in mijn oog. Is weer maar een kakkerlak Oh, wat oh, oh, ben het moe. U bent onze gids. U weet waar we heen moeten. We, we kunnen hier niet blijven. Mijn hol, mijn plekje in schaduw, mijn voorraad. We hebben het allemaal ontdekt. Hoe komen we hier uit? Waar is een veilige Uitgang. Eerst wat we moeten doen is de politie waarschuwing. Zo moeten wij, hè? Ik moet ineens van alles, hè. Achtergast <tie> en leven. Ja. Ah. Precies als een vis, wat land. Maar ze weten me te vinden. Ik heb jullie niet gevraagd om hierheen te komen. Ik wil de rust hebben. Konden jullie mijn woord niet lezen? Stond toch weer op de paard? Gelieve niet door te lopen. U weet waarom we hier zijn. Iedereen gaat verder. Doet maar als er geen bord staat. Daven door, Keurig met hun wapens ook aan. Gelieve niet door te lopen. Hop, hop. Je loopt pas. Maar een oude man. En weg met die oude man. Die oude man wil rust. Hol over hem heen. Schreeuw. Gel. Maak die. Doe maar je zin in. Zo, Zo komen we niet verder. Wie zegt jou dat ik verder wil? Ik niet. Ja, als de politie komt en die bevrijdt mijn vader dan, dan... dan nemen ze ook die ontvoerders gevangen. Ja, het is jouw ja. vader. Ja, het is mijn vader. Afgeschaft. Ja, ik voel me afgeschaft. Zeg het dan. Zeg het dan dat het mijn eigen deus is. De konaren heidt het kraken van mijn bank, hè? De hart klopt hè? Stig. kom eens ze Ze weten dat we te voet zijn. We komen de kloofditaal. Voor de rand van het zout maar in de gaten houden. En zodra we onze kop naar buiten steken. Pik de kerkje. Ja, zo van ik zou het kakken, Wat ja, je het beesten toch. Ik zet geen andere weg. Ja, ja, het schuilhol van de stropers van waaruit op onderwaterjacht gaan. Nou, laten we dan gaan. Wilt u op mij steun? Nee, lopen kan. ik. Dat is het niet. Wat is het dan? We moeten vlak langs de krom waar hun ruimteschip staat, wat komen Een soort dal, een plek die ze vergeten hebben voor zouten stort. Dat staan ze. Komen we daar heel dichtbij? Dan kunnen we meteen mijn vader bevrijden. Nee, jongen, hoe oud ik ook ben... ik ga me niet aan de verkeerde kant van een geweer vertonen. Daar gaan er zoveel mensen als slechte ervaringen mee. Zie je dat? Afsluit u. We kunnen niet met onze luchtvlotten vooruit... als zij daar rond blijven kruisen in hun ruimtesnoepen. Ze houden duidelijk de wacht. Te opvallend, volgens mij. Het lijkt meer of ze iemand zoeken. Kulisaba. Zou die ontkomen zijn? Of die vrouw? Of die jongen? Of Ja. Zijn de visnetten overal klaar? Jij hebt de vlotten toch gecontroleerd? De netten zijn aan de vlotten bevestigd, ja. Nog steeds twijfels? Hm. Ik geloof nooit dat het werkt. Waarom niet?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 In de zichtbare spleten en paden tussen de zoutblokken zagen we niemand. Vanuit het zout werden in onze sectie geen pogingen verwacht om uit de kloof te komen. Herhaling. Geen herhaling. Patrouille A3, basisschip missie 99 groept u. Patrouille A3. Ga meteen door. Rapport. Geen spoor van de vluchtelingen tussen het zout. De overgang zoutkloofwand die we constant onder observatie hadden werd nergens te passeer. Herhaling. Geen herhaling. Patrouille A8 aan basisschip Missie 99. Ga meteen door. Rapport. Paden en sluitwegen tussen de zoutblokken liggen constant verlaten. Behalve de zoutwerkers afkomstig uit het de gerucht, zagen we nieuwe vanuit het zoutenkloof verlaten. Noordelijk van de kloof we de beweging van een groot aantal luchtvlotten waar te nemen. De voertuigen verdwenen echter weer herhaling. Geen herhaling. Niets, 14. Nee, ze wachten tot het donker is. Nee. Dan sporen we ze met infrarood en lichaamstemperatuurdetectors wel op. Ah, precies. Alleen. Wat betekenen die luchtvlotten? Een actie van de politie? Maar ze verdwenen weer. Verbindingstechnische sectie. Ja, kolonel. Ik kreeg zo even een melding door. Beweging van een aantal ongeïdentificeerde luchtvlotten. Is er een actie van de politie in deze richting gaande? Absoluut niet, kolonel. Alle politiebanden worden constant gecheckt. Goed. Oproep aan alle patrouilles. Herhaal. Oproep aan alle patrouilles. Terug naar basis. Herhaal. Terug naar Basis. Zei het niet? Daar staat in Wat een groot schip. Zoveel soldaten, die zitten allemaal aan. Moeten we daar langs? Hier, hier is een gang. Die loopt om het dal heen. Maar verderop zitten er zoveel gaten in. Dan lijkt het wel een arcade en dan moeten we voorbij. Telkens achter een blok zout verschuilen. En dan maar hopen dat ze niet kijken. Oh, wat riskant. Nou, mij trekt het ook niet zo aan. Ik heb niet zo'n tempo over jullie. Maar er is geen andere weg. Hé, hey, moet je zien? Een tafel met eten en een paar koeks. Ze eten buiten. Ja, ze hebben natuurlijk genoeg van het zit. Met zoveel is het zelfs in zo'n groot schip benauwd. Ik heb honger. Ik een het niet. Nou, ze nemen het er wel van. Kom ja, we maar slaappoeder in een sla doen. Ja. Ja, alleen wie loopt nou met zoveel in zijn zak? Is het sla? Ja, weet ik veel. Het ziet er nog uit. Dat is, en ze zei die man helemaal niet onderlachen. Eileen. Ik ga aan de overkant. Oh, David, het ja. is een. Mijn vader, Lucchio. Dat is weg. We komen er een paar meter achterlangs. Dat is al een vervaak bij. pijn. De ramen snoegen. Ze komen terug. Ze gaan landen. Opschieten. laten we opschieten. Laten we meteen die gang heen gaan. <tie>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 wordt het ook makkelijk de lichaamstemperatuur van de vluchtelingen te peilen. Je hebt ze nog niet. Het klinkt minder zeker dan de eerste keer. Vind je ook niet veertien? Hij lijkt wel bang, koronel. Kom, ik heb ook honger. Soldaat, hou hem in de gaten. Ja, koronel. Dit wordt het gevaarlijkste stuk. Let goed op dat ze jullie niet zien. Duik goed weg. Ik weet niet of ik die open plekken snel genoeg kan oversteken. Ze zijn zo dicht bij mijn vader. Jij lacht ja, lacht met buitenhoofd, hoor. Nou is Jaso weer achtergebleven. zie je toch dat je van dat stomme kind alleen maar last zou hebben? Ik kan moeilijk roepen. <tomst> maar God, wat is dat? Ze gaan weten. Mooie kans voor ons. Niemand die wil op opletten. Maar Jaso dan. Kijk, kijk. Die schiet opletten bij mijn vader. Die loopt ook weg aan zijn bord te halen. Ja. Oh. Oh. Ze zingen. Maar letten ze helemaal niet op mijn vader. Dan hoef je er maar één te kijken. Ik haal hem. Nee, David, nee. dat nee, mag je niet doen. Het is gevaarlijk. Je beseft niet hoe gevaarlijk het is. Papa. Papa. David. Sst, kom jij hier? Nee, mee. nou zijn zieken, Kijken ze niet. Wie? Nee. Ik weet niet hoe we uit de zoutkloof moeten komen. Ze hebben allerlei opvoeringsapparaten. Hey, we hebben een gids bij ons. Een oude man die de hele weg door het zout weet. Halen we dat? Ik bedoel... jij ja, ze op. Nou letten ze niet op je. Kom. Gadverdomme! Oh, wat is het, oh, wat is het? Oh, wat is het? Oh. Hierheen, pap. Pap, bukken. Ze hebben ons gezien. door ze slim. Nee, nee. Kijk maar. Kijk voorzichtig. Ze wijzen nog niet naar ons. Ze gooien hun borden met eten op de grond. Waar geeft er een over? Jukio dat je bent. Ja, ik begrijp het niet. Ineens was David op. opschieten. Oh, niet blijven plakken. toen doen ze toch met hun eten? Oh, god, kijk nou eens. Boven de soldaten op dat zout. Oh nee, weg. ja zo... Wat is dat? En ik heb er nog meer. Grijp dat kind. Ze springt weg. Dat houdt ze nooit. ze weer, ze verraadt ons allemaal. Dit was het veertiende deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie door Henk van Kijkwijk. De vertelster was Vesea Rona. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. Aileen door Corrie van der Linde. David door Olaf Feynands. Een oude man was Dick Zwiede. De overvaller werd gespeeld door Hans Hoekman. Agent 14 was Gerr Smit. De afsluiter, Jan Borkes. De oppertoep, Joop van der Donk. Een vrouw, Margrethe Ruiter. Daarnaast hoorde u de stemmen van Gerry Mantel, Donald de Marcas en Kees van Ooyen. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernard van Beurde. Technische realisatie: Jan Bosboom, B. Gertenbach, Willem Schrijgrond en Max Westra. Regie: Ad Leubler.